...van Kam met het CNRS-journaal. Het KNMI heeft een weeralarm afgegeven voor de kustprovincies... en waarschuwt voor zeer zware windstoten in Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland. Op dit moment gaat de waarschuwing in voor Zuid-Holland en Zeeland. Voor Noord-Holland geldt vanaf 12 uur code rood. Er worden zeer zware windstoten van 100 tot 110 km per uur verwacht. Tegelijk wordt voor de provincies Utrecht en Noord-Brabant code oranje afgegeven. Daar worden zware windstoten van 90 tot 100 km per uur verwacht. Voor de rest van het land blijft code geel van kracht.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 Damstamse politie heeft vannacht 60 jongeren aangehouden nadat een politieauto was bekogeld met glas, flessen en blikjes. Politie arriveerde rond 4 uur vannacht met twee auto's bij een flat in Stadstel Zuidoost, na meldingen over geluidsoverlast van een feest. Toen een van de auto's werd bekogeld, sneuvelde de voorruit. De agenten bleven ongedeerd. Politie besloot alle feestgangers aan te houden, waarvoor ook de hulp van de ME werd ingeroepen.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 In Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Holland komen de zwaarste windstoten voor, Maar ook in Noord-Brabant en Utrecht kan het behoorlijk gaan spoken. Op de A20 van Gouden naar Hoek van Holland is een ongeluk gebeurd. Daardoor is die weg dicht tussen Maasdijk en de afrit Westerlee. En dat gaat ook nog even duren daar. Tot zover de verkeersinformatie. In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 Het tweede uur van Goedemorgen Zand vanuit Hotel Hoogland. Een uh, goedemorgen. Wij gaan het uh, hebben met Ruud Sandberg over de lokale uh, politiek. En daarna gaan wij het hebben met Tonarius. Over Jazz Behind the Beach. Er zijn wel twee verschillende onderwerpen die je niet aan elkaar nou, kan Nou, dat weet ik eigenlijk ah, nog niet. Heel...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 We moeten nog maar Zo even afwachten vindt, hoe, het, hoe het verder gaat lopen. Wij ben de dag goed begonnen. Maar als jij vrolijk bent, uh, hoe is het met de raad? Is die ook vrolijk? Ah, boom! Uh, nou ja, ik kan me herinneren uh, dat, uh, dat onder andere jullie initiatiefnemers uh, waren... Van, uh, uh, ja, van hoe het uh, allemaal reelt en ja, zeilt dat, dat, dat in de raad. hè actie, he, actie door genoeg, onderlinge genoeg is Dus eigenlijk is mijn vraag, uh, zijn jullie vrolijk? Uh,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 Kan je er iets bij voorstellen? En, ja, dat kan ik me wie, voorstellen. Maar ja. wie bepaalt maar bijvoorbeeld, dat dan? Maar oh, dat, bijvoorbeeld, dat vinden jullie dan als, ja, als, dat, als commissie? Ja. En de commissie dat? Punt, dat is een dat? kerntaak. Ja, ja oké. Okay. Ja, okay. Dus daar wil ik er ook je, aan, Jor, die het niet is. Nou, bijvoorbeeld het museum. Dus je kan op een gegeven moment zeggen, is het museum, is dat een kerntaak? Dus eerst en, wordt er een discussie gevoerd over wat is een kerntaak? Ja.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 Dat is in strijd met je verkiezingsprogramma. Waarin ja, staat dat okay. het museum ja. behouden moet blijven. Nee, dat, dat is waar. Dat, dus maar hoe, hoe dan, je de, dat dan krijg je de derde, de, de derde vraag: is, ben je desalniettemin bereid om aan uh, het museum uh, geld te geven? Hè, want er wordt nu ongeveer 2 ton per jaar uh, ingeïnvesteerd. Hmm. En. Uh, dat is dan de politieke discussie. Maar je stelt dus uh, uh, drie uh, punten. <kwijder> je zegt als kerntaak groep discussie. Wij vinden het museum, ik kan ook een ander voorbeeld nemen. Het Maakt museum geen uit. kerntaak voor uh, de gemeente. Ja. Dat betekent dat ze zelfstandig zouden moeten worden. Ja. En het derde punt zou dan kunnen zijn, wij geven ze wel subsidie. Ja, precies. Zo, zo werkt het. Maar zo ga je dus alle onderwerpjes af. Eigenlijk wel, ja.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 ook een verplichting in heb. Je hebt daar dan ook de verantwoordelijkheid voor. De verantwoordelijkheid, dus je zal er in moeten investeren. Dan ben je eigenlijk snel klaar. Want dan, als, als, als gestempeld punt ben je daarmee klaar. Ja. Dus dan pak je de volgende. Precies. Want um, noem nog eens iets wat, wat een gemeentetaak is. Een gemeentetaak is bijvoorbeeld de, de uitvoering van het sociaal domein. He, dat is door, door de, het dat is, Rijk. Dat is opgelegd. Ja, dat is ja. opgelegd. Daar zullen we in moeten investeren. Neem niet weg dat je natuurlijk zou proberen dat, dat er op een zo voordelig mogelijke manier te doen. He, die vrijheid, die heb je natuurlijk. Mm -hmm. Maar het neemt niet weg dat je gewoon moet, moet betalen. Ja, dit wordt van het... buitenaf opgelegd. En ja. Er zijn een aantal dingen die worden niet...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 Het staat niet hè water door de plein nee nee het heet zo niet nee, maar in de volksbond het door de plein <laughs> iedereen begrijpt nu dat... waar ik het over ja, heb begrijp ik een hoop dingen niet maar water plein ja. begrijp ik wel ben ja. <laughs> nu, dat plan is ver dat dat, dat, uh, dat is er nu dat nu plan er staat. en nu en nu uh, komt er een, uh, een, uh, een, uh, een uh, er is een budget uit, uh, uitgetrokken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 Het hele, het hele ja Jij zit die kant op te kijken... maar wij kunnen en het ongeveer wel bedenken. Ja. En, maar nu, en, uh, uh, het, dus het is dat parkeren... Uh, wat is het? Benzinestation nog gebouwen? Ja, ja de, de toren zelf. En de villa. Zijn, uh, de villa. En de villa wat ik heb ja. gezien... Uh, ja, dus dat, dat is het bestaande plan... maar ook op het plein hier...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 is er inderdaad een architect in de hand uh, genomen? Een Sandford-architect? Misschien helpt dat. <laughs> ja, nou ja. ja misschien helpt dat. Uh, dat zijn toch mensen die de uh, uh, die situatie wat beter... Ja, die weten hoe de hazen lopen ook. Toch? Ja. Maar ja, nu de... is er een plan waarin blij, waaruit blijkt dat de watertoren op zichzelf... Uh, uh, qua volume...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 In deze stormachtig Een rustig stukje muziek van de Common Linets. Zo'n uh, festival uh, nog steeds zit tegenover ons Ruud de En uh, we gaan weer verder met de politiek. Ja, en uh, terwijl uh, de muziek uh, klonk hebben wij even door zitten praten. En ik moet zeggen dat ik toch uh, persoonlijk uh, ook wel heel erg leuk vind waar het volgende onderwerp op popte. pop-up um, onderwerp. Ja, pop-up onderwerp. Ruud zei dat hij nog wel iets leuks had over parkeren. Nou, parkeren in Zandvoort natuurlijk altijd wel iets wat... Een uh, onderwerp.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 In, in, in de krant maar ook in andere media stond een artikel dat, dat uit internationaal onderzoek is gebleken. Dat als je parkeren in een centrum van een stad of dorp gratis maakt. Dat dat de omzet van de ondernemers soms wel 50% laat stijgen. Nou...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 De Hele week of misschien alleen in het weekend, maar kijk daarnaar en kijk of dat financieel haalbaar is. Dus, dat ja, is een feit. Dus het onderzoek is een kostenbatenplaatje. Wat Precies. de consequenties okay. ervan zijn, natuurlijk ja. financieel. Het ja. Ja, is uh, de kip over het ei, hè? Ja. Nou, ik, ik, ik ben nog zeer benieuwd, want uh, hoe lang sleept het parkeerplan uh, nou ja. van Zandvoet al? En je kan je natuurlijk ja. afvragen. Het is op, een zwalkend uh, schip.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 Meer 1600 tot 1900 bij Thalassa het Juttertje. Daar word ik net op geweest door Ton Ariesen. En we gaan het ook daarover hebben, maar ook over Jess Behind the Beach. Welkom. Goedemorgen. Welkom. Welkom, Tom. Um, overmorgen hebben we het straks nog even. Uh, jazz Behind the Beach is uh, upcoming. Uh, um, ik las een heel groot stuk in het Hamers Dagblad van de week. Het is een beetje ter zielig gegaan en uh, jij trek je dit zo aan als jazzliefhebber. Ja. Als ten eerste. Ja.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 en dan heb je het over de zaterdag of heb je het dan ook al over Jazz Behind the Bar op vrijdag? Jazz yes, Behind the Bar op vrijdag weet ik nu dat er drie ondernemers zijn die dat uh, organiseren. En Jazz Behind the Beach, nou dat staat, die dat staat, is overal ja. te zien. Ja, dat is uh, ingevuld en er komen kopstukken en Mr. Boekie Wookie zal de hoofdact ongeveer zijn.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 Dus het, het is ruimer als alleen jazz, want jazz is natuurlijk van zwaar tot licht tot woogie jazz ja, dus Het is voor, voor iedereen wat? Bewegende muziek, ja. dus er kan gedanst worden. En dat. Uh, en dat, dat het, doet. Het is zo georganiseerd dat tijdens de wisseling van de band er in het uh, muziektent een Dixieland-band de ruimte op zal vullen. Ik hoor een muziektent.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 om 7 uh, uur. Zeven uur. Een Dixieland -orchester. Is dat degene die wel vaker door het dorp loopt? Nee. Welk is het dan? Ja, deze. Of, is... Houd, uh, hou je die nog even. Die hou ik even. Uh... <laughs> ja. <laughs> ja. Maar het, het, het moet ook Grij. wel een beetje in de verrassing blijven. Dan het komen moet, We moeten zo uh, kijken. Het is allemaal zeer geschoold en heel hoog aangeschreven. We zijn uh, ver gegaan en natuurlijk uh, hoop ik dat ik daar de revenue van terugkrijg en voor terugkrijg. Nou, dat, die revenue die haal je dus uit, uit de bier- en, en ja. een, een eetomzet die ja. daar op het plein gaat plaatsvinden. Vroeger deden dat een aantal bar-eigenaren Die zaten ook in SEP, heette dat vroeger. Ja. En die deden met z'n allen de baromzet. Hoe is dat nu geregeld? Nou, nu is het zo geregeld. Er zijn vijf festivals in het dorp. Die vallen allemaal onder SEP. Want dat bestaat nog steeds. En ik ben daar...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 Maar Ik wil gelijk naar de zondag, want daar was het Jess op het strand. Ja. Is daar al animo voor? Daar is heel veel animo voor, ja. vooral omdat het Salsa is. En de Jess Behind Salsa Bar. Nou ja, dat, het heet Jess en Meer bij de ja, ja, ja, ja. Dus daar is de, de Salsa is gekozen en ook de, de lid in Jess is onderdeel van Jess. De Jess en Meer sessie, die gebeurt in het Juttertje, en, en, en om de hoeveel tijd is dat? Dat is één keer in de maand. Dus de volgende is 23 augustus. Maar nu hebben we het dus over de morgen. En dat is Jesse en Meer. Daar komt zand, uh, bonbon en dat is uh, salsa. Dat is salsa. Die uh, Salsa, Roemba en Meringde. Uh, zie je daar veel mensen naar komen? Na, uh, na, je, uh, naar de juttetje uh, Jazz en ge Moor? Gericht naar komen, ja? ja. Dus die willen echt die salsa zien? Ja, we hebben een, een, andere, een andere manier van uh, bekendmaken. Er gebeurt natuurlijk heel veel op Facebook en op internetsites. En dat werkt perfect. Het is zo dat je als je goede muzikanten uitnodigt...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 Terug te brengen naar vroeger. Dus daar bedoel ik mee. Ik wil dan Jazz yes Behind de bar uitbreiden. En ik zou heel graag terug willen. Jazz at the Church. Jazz yes at the Church op het ja. Gassersplein. Ja. Nou, ja, ik zou zeggen. Ga eens in gesprek met de dominee. <laughs> Want die voerde dat aan, namelijk in die tijd. En, uh, dat was een ja, druk, was dat zo? Die, uh, dat, uh, ja, dat ja, was ja. Een, uh, een druk uh, bezet uh, ja, een onderdeel ik. van Jazz uh, yes Behind. Uh, ja, the beach. dat kan ik me herinneren Want dat plein dat zat uh, mega vol. Ja. ja.